En ook vanavond schieten tanks in Hama op betogers. In een reactie op het bloedbad heeft de Europese Unie de sancties tegen de Syrische regering verscherpt. Sinds de onrust in Syrië vijf maanden geleden begon, zijn al meer dan 1600 burgers gedood. Bij de Olympische Spelen volgend jaar in Londen worden zo'n 27.000 agenten en beveiligers ingezet. De Britse regering houdt rekening met een ernstige terreurdreiging.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. Twitter stroomde vandaag weer over... van de snoeiharde beledigingen en doodsbedreigingen. Een kleine greep uit een hoop literaire parels. Ik hoop dat Geert Wilders stikt in zijn eigen gif en wel zo snel mogelijk. En aan het adres van Tovik Diebi, Tweede Kamerlid van GroenLinks... Ik hoop echt dat ze je afknallen samen met al je linkse vriendjes. De burgemeester van Helmond is ook bedreigd via Twitter. Hij doet aangifte, net als Tovik Tibi trouwens. Ik twitter niet, bewust. Maar voor iedereen die de behoefte om gehoord te worden... hoe leeg en loos de gedachten ook zijn, niet kan onderdrukken... doe ik graag een bescheiden suggestie. Als je iets over iemand wilt twitteren... Bedenk je dan goed of je het ook rechtstreeks in het gezicht van die persoon durft te zeggen. Zo niet, zwijg dan. Als ik mijn zin krijg, wordt het bij een hoop twitteraars akelig stil. the Radio Star uit 1979 van een band die The Buggles heet. Dit was het nummer van het allereerste clipje dat muziekzender MTV uitzond... toen het exact 30 jaar geleden voor het eerst op de buis was. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen. De allereerste van augustus. Wat te doen met Syrië? Dat is een van de vragen waar we ons vanavond over gaan buigen. Met een man die het land van binnenuit kent, de Syriër Abraham Miro... en met SP-kamerlid Harry van Bommel. En van de revolutie die nog loopt naar een revolutie die al is geweest, we gaan naar Egypte. Voor onze zomerserie over toerisme in gebieden waar het op zijn zachtst gezegd niet helemaal soepel gaat. En om het allemaal aangenaam te maken stoppen we ook nog even in Parijs, waar het onverwacht griezelig kan zijn. En om vijf voor twaalf halen we muzikale herinneringen op. Dat is allemaal het komende uur. Nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 1 augustus. Vannacht kondigde president Obama aan dat leiders van de Democraten... en de Republikeinen akkoord zijn over de verhoging van het schuldenplafond. Ik wil dat leiders van beide partijen in beide kamers... een hebben dat het zal en Het was geven en nemen. En eigenlijk is niemand tevreden over het akkoord... zei de leider van de Democraten in de Senaat. Niemand had wat hij wilde. Everyone had to give something up. Ook president Obama stond niet te juichen. Is this the deal I would have preferred? No. De democraten hebben veel moeten toegeven. Zo komt er geen belastingverhoging voor de allerrijksten. De linkerflank van die partij is dan ook niet tevreden. De armste Amerikanen betalen de hoogste prijs. It's the poor, it's ook ontevredenheid bij de rechterflank van de Republikeinen die vindt dat er niet genoeg wordt bezuinigd. We can do better and we have to do better. Daarom juicht de leider van de Democraten in de Senaat niet voor het akkoord door beide kamers is aangenomen. De stemming in het huis van afgevaardigden en de Senaat laten nog altijd op zich wachten. In principe wordt er eerst gestemd in het huis, maar daar wordt eerst nog gedebatteerd over het akkoord. Winkeliers die het slachtoffer zijn van een inbraak of een overval willen natuurlijk dat de dader wordt gepakt. Als hij dan ook nog eens op een bewakingscamera staat... is de verleiding groot om de beelden op internet te zetten. Maar dat mag niet, waarschuwt het College Bescherming Persoonsgegevens. Je mag niet, zonder mensen daarover geraadpleegd te hebben... beelden van derden op internet zetten. En zeker niet als dat beelden zijn waar je bij zet. Dat is een dief. Het is in strijd met de privacyregels... Het College Bescherming Persoonsgegevens, CBP... mag binnenkort boetes uitdelen aan mensen die dat toch doen. Het bejaardenhuis Herfson in Goor kwam er nog met een waarschuwing vanaf. De directeur had beelden van een inbraak... waarbij de buit 7000 euro was op internet gezet. Dan denk ik dat de oude wetse kreet van die pet past ons allemaal... maar eens weer uit de kast moet. Uh, iedereen moet dan helpen en mogen helpen ook met de opsporing. Maar al snel kreeg de directeur een brief van de privacywaakhond en met een boete in het vooruitzicht koos hij eieren voor zijn geld. Hij had het filmpje van zijn site. Maar wel met heel veel moeite, moet ik zeggen. Overigens staan de beelden van de inbraak in het bejaardenhuis alweer op internet. RTL News en de NOS gingen bij Herfson langs... en gebruikten de bewakingsbeelden in hun reportages. En die staan gewoon op internet. Noorwegen stond vandaag nog eens stil... bij de slachtoffers van de aanslagen gepleegd door Anders Breivik... In het parlement werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. En premier Stoltenberg zei dat het land nog altijd in rouw is, zeker nu de doden worden begraven. We hebben nog het land is. zorg. Nu begraven we onze doden... van regeringskwartalen en uitdagingen. Henrik Rasmussen... Leila Selachi, Steinar Jessen, Hanne ekrol Leubli. en bed om et minuut stilte. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En mijn collega Jan van der Put heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ja, de Volkskrant heeft geen goed woord over voor de aanpak van de crisis in Europa en de VS. Oké, okay, dat bankroet van de 27ste en de eerste economie van de wereld, Griekenland en de VS, dat is voorkomen, maar echte oplossingen zijn op de lange baan geschoven. De Europese leiders weigerden het noodfonds te vergroten om meer landen te helpen dan alleen Griekenland. En de politici in Amerika verhoogden het kredietplafond, maar ze weigerden de staatsschuld structureel te verminderen door belastingen te verhogen. In beide gevallen geldt volgens de Volkskrant... eigenbelang gaat boven de gezamenlijke aanpak van de crisis. Justitie doet onderzoek naar fraude met DigiD-codes, meldt het AD. Met zulke codes kunnen burgers hun belastingzaken regelen. Criminelen hebben vermoedelijk tientallen van die codes gekraakt. Aanleiding voor het onderzoek is de arrestatie van een man in Rotterdam. Hij zou betrokken zijn bij een omvangrijke fraude... met toeslagen voor kinderopvang, huur en zorg. Hoe daarbij die DigiD-codes zijn gebruikt, wil justitie niet zeggen. Trouw is tegen de felgekleurde hesjes voor mensen die op straat een taakstraf doen. De reclassering wil met die hesjes duidelijk maken wat een taakstraf eigenlijk is. Mensen die iets fout hebben gedaan doen iets goeds voor de maatschappij. Maar in de praktijk zijn die hesjes een brandmerk... te vergelijken met het schavot en de enkelband met kettingen. Sommige politici zijn om die redenen enthousiast. Goede reden om die hesjes voorgoed op te bergen, vindt Trouw. Premier Rutte wil het aantal kamerzetels terugbrengen van 150 naar 100. Dagblad De Pers wilde weten, stel dat we dat het afgelopen jaar al hadden gedaan... Wat hadden we dan allemaal gemist? In elk geval een hoop wetten, moties, dramas en intriges. De kiesraad en het centraal informatiepunt van de Tweede Kamer... zetten alle gegevens op een rij met als resultaat 50 pasfotootjes... van Kamerleden die weg zouden moeten. Die waren het afgelopen jaar goed voor 1420 Kamervragen... en 1175 moties, zoals die van SP-Kamerlid Fashad Bashir... over het ontbreken van toiletten in nieuwe treinen. Morgen, de orka staat morgen voor de rechter. Dat wil zeggen, Dolfinarium Harderwijk is voor de rechter gesleept door de orka-coalitie. Het verhaal staat in de Telegraaf. Harderwijk wil Morgan overplaatsen naar een dierenpark op Tenerife. De orca-coalitie wil dat het dier wordt vrijgelaten. En die coalitie eist dat de exportvergunning wordt geschorst... en dat Harderwijk meewerkt aan vrijlating. Dat kan niet, zegt directeur Foppen. Morgens familie is niet te traceren en zonder familie redt ze het niet. En Foppen zegt verder dat de verzwakte orca... na een jaar aansterken weer kerngezond is. Berlijn is niet meer de stad waar je als kunstenaar een studio kunt huren voor een appel en een ei. NRC Next schrijft dat wijken als Mitte en Prenzlauer berk het toneel zijn van stadsvernieuwing en stijgende prijzen. Oudere kraakpanden zijn nu een geliefd object voor investeerders die van de altbouw, luxe appartementen of kantoren willen maken. Nieuwe huiseigenaren kondigen de huurverhogingen aan van wel 85 procent. En dat kunnen de oorspronkelijke bewoners niet betalen. De verjupping of juppificatie rukt steeds verder <laughs> op. Autodieven hebben dit jaar geen zomervakantie. Er wordt meer gestolen dan vorige zomers... zegt een gespecialiseerd recherchebureau morgen in Spits. De regionale verschillen zijn groot... Een gerenommeerd beveiligingsbureau spreekt van een aan autodiefstallen in Noord-Brabant. En er worden niet alleen nieuwe auto's gestolen, ook oldtimers zijn populair. Voor de regio Limburg geldt voor oldtimers zelfs een negatief reisadvies, waarschuwt het recherchebureau. En dieven hebben er verder een handje van om ingebouwde gps-opsporingsapparatuur te storen. Maar gelukkig zijn er dan ook weer apparaatjes om die stoorcenters op te sporen. Gelukkig. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Of sneaking up on you you van Bonnie Raitt. Afgelopen weekend weekend is de situatie situatie Syrië verder verder Het leger leger een bloedbad een in de stad Hama. De roep om internationale maatregelen wordt steeds luider. De Europese Unie heeft de bestaande sancties vandaag aangescherpt, maar is dat allemaal voldoende? Ik praat Ik vanavond met vanavond Miro. Goedenavond. U Goedenavond. U bent Syriër en woont en woont jaar in Nederland. in Nederland. praat ik praat over ook over van Harry van van kamerlid van de SP. Goedenavond. SP. Ik begin even bij u, meneer Miro. Uh, gisteren reden de tanks door de stad Hama en schoten gericht... het leger schoot gericht op uh, burgers. Heeft u enig idee hoe de situatie daar op dit moment is? Want er zitten ook geen journalisten die het ons kunnen vertellen. Oh, oh, de laatste berichten voordat ik eigenlijk hier kwam, dus ongeveer uh, twee uur geleden... waren berichten verschenen op, op uh, Al Jazeera en op Al Arabiya... En ook Reuters heeft dat bevestigd: dat er uh, nu uh, geschoten wordt op, uh, op, uh, burger, op wijken uh, waar echt burgers wonen. En dat er vandaag nog 15 uh, mensen uh, zijn gedood in, in, in Hama. En, en uh, die, die tanks zijn uit de stad. Maar ze kunnen natuurlijk wel de stad en het centrum wel bereiken. Uh, en op en, en bepaalde plekken in Hama die worden nu gebombardeerd. Had u um, het ooit voor mogelijk gehouden dat Assad op uh, deze bijna ongegeneerde manier uh, de burgerbevolking zou aanvallen? Um, ik heb dat onderschat. Heel veel Syriërs. Uh, ik denk dat wij uh, Syriërs zijn veranderd. Uh, met name jongeren zijn nu eigenlijk massaal uh, uh, bewust van, van, van hoe wat hoe zit, uh, zich speelt in de wereld. De wereld is veranderd, maar de mentaliteit van het regime, uh, de generaals die aan de macht zijn... Uh, dat hele veiligheidsapparaat, uh, die is niet veranderd. En, en, en uh, helaas uh, zijn ze ook uh, van bewust dat er ruimte wordt gegeven... en uh, dat uh, de, de internationale gemeenschap is inconsistent... Uh, um, en, en is niet gaan ingrijpen, hetzij het met woorden, hetzij met, met, met duidelijke signalen... zoals bijvoorbeeld in Tunesië of in Egypte, uh -huh. dat geeft ze ruimte... Uh, ik, ik, ik, ik denk, als die belden niet naar buiten zouden komen en als de internationale gemeenschap helemaal stil zou zijn, dat wij massamoorden als in Hama, dezelfde stad wat nu beschoten wordt, die is in 1982, uh, uh, zijn er uh, uh, 40.000 mensen gedood in die stad. Mm -hmm. dus, ja. dus u denkt dat het feit dat we nu een blik hebben op wat daar gebeurt, het beperkt eigenlijk? Absoluut, ik denk dat de rol van burgerjournalisten is enorm is. Uh, uh, kijk, wat hij gedaan heeft, hij liet geen journalisten binnen. Hij heeft controle op het leger, dus dat Egypte- en Tunesië-scenario heeft hij kunnen voorkomen. Uh, maar die jongeren maken het hem erg moeilijk uh, om zomaar met zijn gang te gaan telephones. met mobiele telefoons ja. en die beelden uit te zenden. En die beelden zijn gruwelijk. Gisteren ja. zijn beelden uit jongetje, van een jongetje van 13 jaar iets afgeslacht. Uh, verschrikkelijk om die beelden te zien. Uh, de EU heeft de sancties voor Syrië vandaag aangescherpt. Bestaande sancties. Wat houdt dat in? Kijk, die bestaande sancties... Uh, uh, helaas uh, uh, is, is dat lijst is, is alleen maar uh, uh, verder uitgebreid. Die mensen die dan op die lijst komen. Uh, kijk, ik, ik Welke vind, lijst is dat precies? Het is een lijst van, uh, de, het waren een lijst van 33 mensen. Dat lijst is nu uitgebreid tot, uh, tot de 38 mensen. Uh, als ik het goed begrepen heb. Uh, maar dat, dat raakt de kern... Uh, uh, van, van, van, uh, van de economie, van, van het regime niet. Uh, Want dit is een lijst van topstukken topstuk, die niet top, meer mogen reizen. waaronder, waaronder de kliek van Assad uh, generaals uh, uh, bepaalde politici uh, die eigenlijk uh, de situatie verergeren daar en, en, en, en uh, ja, uh, worden verantwoordelijk gehouden. Uh, maar ik, ik, ik, ik denk dat men echt naar uh, scherpe maatregelen en sancties moet gaan die het regime kunnen raken. Uh, bijvoorbeeld uh, met name eigenlijk de geldkraan. Hoe komt het regering niet aan haar geld. En die beschikken nog steeds over vreemde valuta, waardoor zij eigenlijk equipments kunnen kopen, wapens kunnen kopen. Mm -hmm. En dus die wapenembargo, dat, dat, dat, dat moet nog een keer bekeken worden. Hoe is dat effectief? Uh, en met name ook de, de, de, de, de gelden van ruwe olie. Dus uh, materiële zaken. Materiële stoppen. zaken. Ja, ja. Precies. Ja. Harry van Bommel. Ik ben het daar zeer mee eens. Ik heb vandaag een kamervraag aangedrongen. Wederom op het uh, uh, tot stand brengen van een volledig wapenembargo tegen Syrië. Ja, wat hoe zit dat nu precies? Er is door de EU een gedeeltelijk wapenembargo. Dat betekent dat bepaalde wapens die direct worden gebruikt bij de onderdrukking van de bevolking niet mogen worden geleverd door de lidstaten van de Europese Unie. Dat gebeurde tot een paar jaar geleden nog wel. Italië bijvoorbeeld heeft veel wapens geleverd aan Syrië. Er is nu nog geen volledig wapenembargo dat zo volledig gemaakt moet worden. Overigens is het dan nog steeds alleen een EU-wapenembargo. Dat betekent dat Rusland ook een leverancier en voormalige Sovjetstaten. Uh, leverancier zijn van wapens aan Syrië. Dat zou ook moeten stoppen. Maar een EU, volledig EU- wapenembargo is een goede opmaat naar een VN-wapenambargo. Daarnaast kan je economische sancties overwegen. Je moet dan wel heel goed kijken dat je geen sancties instelt... die de bevolking raken, als het gaat om voedsel en andere belangrijke zaken. Maar ik ben het met de heer Miro eens dat bijvoorbeeld olie... neem nou Koninklijke Shell, die is nog steeds zeer actief... een van de grootste spelers in Syrië. Mm -hmm. IKV Pax Christi voert daar actie tegen, onderhandelt ook met Shell. Maar Shell zegt, zolang er geen verbod is, geen sancties zijn... gaan wij gewoon door met zaken doen ja. met Syrië. Dat is een hele slechte zaak. Voor mijn... Direct een goede aan het regime in Syrië. Voor mijn begrip, want even dat, dat klinkt aan... Nemelijk, dat begrijp ik. Ik begrijp ook dat Shell, zolang er geen verbod is, gewoon doorgaat. Ze moeten geld verdienen. Nee, dat dat snap begrijp ik allemaal. Niet. Nee, dat begrijp ik niet, want de hele wereld kijkt nou mee hoe de tanks door de straten van. van maar dan, van daarom Hama wil rijden. ik, om dat te begrijpen, wat u zegt, wil ik weten precies op het moment dat je zegt Shell, stop onmiddellijk met je activiteit in Syrië, hoe dat dan rechtstreeks zich vertaalt in minder geweld voor de burger. Nou, die tanks die rijden op diesel, en die diesel die wordt onder andere geleverd door Shell. Dus dat is één op één een relatie met grote producenten... die daar de ruwe olie raffineren, die daar brandstoffen maken... die daar ook aan het regime leveren en daarmee samenwerken. Zij zeggen, letterlijk, wij mogen dat. Als er sancties komen, stoppen we ermee. Maar we mogen het nu nog. En ze verdienen het er goed aan. Ik kan me voorstellen dat Shell zegt... luister, als EU kun je het niet eens eens worden... over het niet leveren van wapens aan Syrië. Waar moeten wij dan stoppen met diesel? Daarbij, de Syrische burgers hebben toch ook diesel nodig om te rijden? Uh, dat klopt, dat klopt. Maar ik denk dat op dit moment de prioriteit uh, ook bij de bevolking ligt in het stoppen van het onderdrukkingsapparaat van Assad. En uh, de, de Syrië beschikt over bijna 5000 tanks. Als de brandstofkraan dichtgaat, als daar niet meer op verdiend kan worden... dan komt dat militaire apparaat ook stil te liggen. En Dat is voor groot belang om iets te doen voor de burgers in Syrië. Denkt u, meneer Miro, dat als het militaire apparaat stil komt te liggen... omdat er geen diesel is, dat de burger dan niet ook daarbij geraakt zal worden? Ik denk dat het meer dan alleen maar de militaire apparaat zou raken. Kijk, de Syrische bevolking vindt nu economische achteruitgang of collapse minder erg dan dat ze eigenlijk nu vermoord worden. Dat is gewoon een feit. Men, um, ik denk dat de, de, de gelden van olie worden niet alleen maar ingezet om um, um, um, um het leger in stand te houden, maar het leger, de veiligheidsapparaat wordt ook daarmee betaald. En, en ambtenaren, de kleine bourgeoisie in, in, in, in Damaskus en in, in Aleppo die worden ook daarmee betaald. Als die niet meer betaald worden. Hè? En, en, en dan, kom, dan gaat dan, hun loyaliteit betalen. Dan, dan, dan, op de dan tocht. gaan ze ook een kant kiezen. En ze zullen zeker. Hun stilte nu is al het kiezen van de kant eigenlijk van de demonstranten. Uh, mm. En als dat gaat gebeuren, zullen ze zeker een kant kiezen. En dan zullen we eigenlijk Damascus, de Tweede Hamas, zien waar eigenlijk miljoenen mensen. Dat gebeurt nu al. Bijvoorbeeld recent zijn bepaalde um, acteurs eigenlijk dan ook, ook, ook mee gaan doen in demonstratie. Bepaalde mensen van de middenklasse in Damascus ook mm -hmm. gaan. Mee. Ik denk dat als je dat doet. Dan raak je echt dat is het nieuwe scenario als je militair niet kan interfereren en als je dan ook geen journalisten kunnen, dan is er maar één manier. Dat is de economische eigenlijk dat, dat, dat het regime gewoon lam liggen. Um dat militair ingrijpen. Voor mij als gewone burger, als ik kijk naar wat er in Libië gebeurt... en ik zie de beelden uit Syrië van gisteravond... dan is het voor mij heel moeilijk te begrijpen... waarom we als internationale gemeenschap er wel voor kiezen... om in Libië in te grijpen. En dat bijvoorbeeld de minister, Britse minister van Buitenlandse Zaken vandaag zegt... absoluut niet militair ingrijpen in Syrië. Waarom? Het zou uh, onmiddellijk resulteren in een enorm bloedbad. Um, tenzij je he, in theorie in staat zou kunnen zijn... Uh, om het land direct helemaal uh, te veroveren en te bezetten. Uh, als dat niet kan, resulteert dat in een enorm bloedbad. Syrië heeft een zeer omvangrijk leger. Meer dan 300.000 militairen actief. Meer dan 300.000 militairen reservist. 5.000 tanks. 2.500 panzervoertuigen. Een enorme slagkracht. Als je... En daar is de wereld niet toe bereid. Het blijkt alleen al uit het niet tot stand brengen van een wapenembargo. Als je overeenstemming moet bereiken over een militaire inzet... dan uh, moet je ook ervan overtuigd zijn dat dat succesvol kan zijn. Als dat niet succesvol is, dan is de kwaal uh, minder erg dan medicijn. Um, omdat je daarmee... Enorm veel slachtoffers onder de begrijpvolging Mee eens, Meneer Miro? Ik ben het mee zo? eens. Uh, kijk, het is, is niet de vraag. Niet. De Syriërs zelf willen eigenlijk niet dat er meteen. De wil komt. willen het niet. Dat zegt ze heel duidelijk. De is oppositie zegt dat ook. Uh, wat, ik me ook uh, wat ik ook niet begrijp is dat men altijd kijkt naar de twee uitersten: niets doen of militair ingrijpen. De stappen die wij net hebben genoemd, sancties, een wapenembargo, die zijn echt effectief. Als je met het name economisch legt. Dat, dat, dat geldkraan dichtgooit, dat is enorm. Dat, dat, het regime zal voelen. Kaddafi had veel. 50, million, 50 miljard euro's. En die raakt langzamerhand op. En dat zal, die, die man heeft dat niet. Uh, Iran heeft 5,6 miljard gegeven. Maar dat zal ook opraken. Ik denk dat economisch eigenlijk nu de middel is. Die dat ingezet moet worden. En zo snel mogelijk door ja. de EU en door de VS. Laten we hopen dat uh, mensen hebben geluisterd naar jullie advies. Harry van Bommel en Abraham Miro, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. in de middel van Milo. In onze vakantieserie over toerisme in crisisgebieden... reizen we vanavond af naar Egypte. Maar wekenlange protesten op 11 februari... culmineerden in het vertrek van president Mubarak. Is de rust inmiddels weergekeerd na de Egyptische revolutie? en Kunnen we daar met een gerust hart op vakantie... of is het in Egypte nog steeds behelpen qua toeristen? Ik spreek erover met predikant en oud-journalist Jos Strengholt... die normaal gesproken in Cairo woont... maar gelukkig voor ons nu vanavond even in Nederland is. Ja. Meneer Schengeld, um, even eerst, want u zit dicht bij de bron... het laatste nieuws, uh, het Tahrirplein, het bekende Tahrirplein waar het zich allemaal afspeelde in februari onder andere... die is vanavond weer door Egyptische troepen schoongeveegd. Waarom? Ja, daar rolden ook de tanks vandaag weer binnen. En uh, die hebben uh, met, met schoten, uh, er is nu lucht geschoten... gezorgd dat het tentenkampje van demonstranten... in het midden van het Tahrirplein kon worden geruimd. Er zijn heel veel, heel veel mensen gearresteerd... En het opvallende was dat een heleboel omstanders... dus Egyptenaren die daar hun winkels hebben of die daar toevallig waren... stonden te klappen voor het leger dat hier ingreep. En een van de redenen waarom het leger ingrijpt... is dat het land hunkert naar economische stabiliteit. Maar zolang daar een, een, een symbolische groep op dat Tagrierplein doorgaat... met demonstreren, blijft er ook voortdurend een sfeer van instabiliteit in het land. Zo wordt het in ieder geval ervaren. Ja, is dat een soort harde kern die verder geen... Het draagvlak vindt bij de rest van de bevolking die daar nog zit... op dat Tagrierplein, of wie zijn dat? Ja, mijn indruk is dat de, het draagvlak in toenemende mate aan het afnemen is... Uh, om economische redenen. Mensen willen gewoon dat het land weer normaal wordt... en hebben het gevoel dat die demonstranten de oorzaak zijn... van alle problemen die maar, er nu zijn. Maar het is zijn. niet zozeer omdat alles zo ingrijpend... op alle niveaus van het bestuur is veranderd... dat mensen denken, nou, het is wel goed zo nu. Nou, een heleboel mensen denken dat het nu wel goed is... En dat ja. heeft met om economische redenen. Maar inderdaad, als je analyseert wat er nou veranderd is in het land... is het niet zo heel denderend veel. Nee. Nee. Uh, die protesten die waar we het eerder over hadden... die uh, uiteindelijk toe uh, leidden dat Mubarak aftrad... die leidden er ook toe dat veel toeristen in de Krokusvakantie... Um, niet naar de Egyptische kust gingen. Die ze, dat ze hun vakantie hebben afgezegd. Hoe is dat nu? Ja, het is eigenlijk niet erg veranderd. Uh, Egypte is nog steeds niet zo goed in het nieuws. En dus boeken mensen geen ticket naar, naar dat land... Uh, het, het, het toerisme zorgt normaal gesproken voor ongeveer 10% van de omzet van het land. Van het bruto nat nationaal product. En dan praat je over zo'n uh, 12 miljard euro. Uh, miljoenen mensen zijn daar werkzaam in die sector. Maar die ligt nu helemaal lam. Ja, dat ja. moet heel uh, ingewikkeld zijn voor al die mensen daar. Nou ja, het, het zorgt ook wel dat zij een, een vrij negatieve visie inmiddels hebben op de opstand tegen Mubarak. Uh, heel veel van die mensen die werken in die toerisme sector, die hebben helemaal geen positief gevoel bij dit oude regime. Maar als er één ding is wat ze willen... dat is dat gewoon hun, hun geld weer in het laadje komt... en dat de toeristen weer terugkeren. En dus hebben ze een gevoel van... laten we alsjeblieft weer uh, net doen alsof er niks veranderd is... en weer gewoon doorgaan als vroeger... Want dan komt het wel weer goed. Ja. Doet Egypte er iets aan dit uh, slechte uh, imago als het gaat op... Uh... Nou, Egypte heeft in het verleden wel meer met dit soort problemen te kampen gehad. En een van de aardige trucs die ze hebben, en dat vind ik wel een goeie... is dat ze internationaal adverteren door mensen te zeggen... kom naar de Rode Zee. En dan wordt het hele woord Egypte niet gebruikt. <tied> En ik weet niet of mensen er nou meteen intrappen, maar het is wel een leuke, een leuke aanpak. Het en... hele woord Egypte wordt niet genoemd. Ja, ja dat gebeurt heel, heel vaak. En ze hebben de afgelopen maanden ook heel bewust het Tagrier-toerisme willen ontwikkelen. He, van kom kijken bij het Tagrierplein waar het allemaal gebeurde. Een stukje geschiedenis kijken. Ja, precies. Uh, voor mensen met een historische neus. Uh, maar ik denk niet dat dat veel mensen getrokken heeft tot nu toe, want de hotels staan nog leeg. Ja, we gaan uh, even luisteren naar uh, Peter Overheem. Die heb ik uh, eerder gesproken vanavond. Hij is van de duikschool Voodoo Divers in Hoergada. En ik vroeg hem of het aantal boekingen bij zijn duikschool ook terugloopt. Uh, eigenlijk na de revolutie ging het heel erg goed. Er waren heel veel mensen die uh, waarschijnlijk dachten van... Uh, nou zijn er leuke aanbiedingen en nou is het lekker rustig in Hoergada. Dus nou gaan we duiken. En wij zitten, wij zitten in het, in het, ja, het duiktoerisme. Dus de, er komen heel veel mensen hierheen om, uh, om gewoon uh, ja, het liefst... Uh, ...zo persoonlijk mogelijk met ons te duiken. En uh, het liefst zien ze geen andere duikers op de riffen. Dus toen was het eigenlijk uh, meer dan vorig jaar. Dat is uh, dus meteen na de revolutie ja, was dat. dat? Dat was meteen na de revolutie. Dus in maart april hebben we het eigenlijk een beetje drukker gehad dan vorig jaar. En begrijp ik daaruit dat het tijdens de revolutie, dat lijkt me logisch, eigenlijk heel slecht ging? Ja, in februari was het echt helemaal niks. De, de boot lag, het heeft het meest van de maand gewoon aan de stijgen gelegen... zonder dat we ook maar enig werk hadden. Ja, en ik begrijp dat het nu ook niet zo goed gaat eigenlijk. Nou ja, het toerisme loopt, loopt gewoon achter. Uh, wij, uh, wij merken dat we iets van 30% minder draaien dan uh, na vorig jaar. Ik zou denken, aan de kust is het rustig. Daar heb je niks te vrezen, toch? Nee, dat klopt ook. De demonstraties zijn in Cairo en in andere grote steden. En daar hebben de badplaatsen eigenlijk helemaal geen last van. En toch zijn mensen blijkbaar afgeschrokken, want 30 procent, dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. Dat merken we ook goed. Ook aan de mensen die hier wel heen komen, die krijgen van familie te horen van zou je dat nou wel doen en is het daar niet gevaarlijk. Dat ja. is eigenlijk gewoon een heel verkeerd idee wat ze hebben. Is nergens op gebaseerd wat u betreft? Wat mij betreft niet. Ik kan me wel voorstellen dat mensen natuurlijk op vakantie geen, uh, geen problemen willen en, en niet uh, midden in een revolutie terechtkomen. Maar de badplaatsen is, ja, die, die hebben, hebben daar eigenlijk helemaal geen last van. Ja. De, de, de, de lokale bevolking leeft hier van het toerisme. Die, die, gaan, die gaan echt geen problemen veroorzaken. Ik kan me voorstellen dat uh, als ze van toerisme leven, dat ze nu ook best wel in de problemen komen. Ja, een, een heleboel uh, kleine winkeltjes uh, die, die zeg maar niet veel achter de hand hebben, die, die niet veel hebben om te overleven. Die, uh, die zijn er inmiddels ook onderdoor gegaan. En er zijn best, best wel een boel kleine winkeltjes die hebben moeten sluiten in, uh, in de laatste maanden. Ja. En voor uw duikschool? Het is niet leuk, we hebben er last van, uh, maar we gaan, we gaan het wel overleven. Dat was Peter Overheem, duikschoolhouder in Hurkada. Jos Strenghold,. Um wat raadt u ons aan? Gewoon weer naar Egypte gaan op vakantie? Toen uh, heel kort voor de revolutie begon... kreeg ik van iemand een, een tweet en die zei... adviseer je me, kan ik gewoon naar Egypte gaan nu? En ik zei, ja, ik zou niet weten waarom. Oh. En een paar dagen later vluchten toeristen gillend het land uit. Dus ik moet op mijn woorden passen. Begrijp. Maar ja, ik zie echt geen reden om niet te gaan. Uh, er zijn maar, de, de media kunnen heel makkelijk de indruk wekken... dat het een grote chaos is in het land... Uh, omdat er overal gedemonstreerd wordt. Nou, dat is erg gelokaliseerd op een paar, enkel, op een paar pleinen in het land... En wie naar die prachtige steden als Luxor of Aswan in het zuiden wil... die zal daar werkelijk niets van merken van enige verandering in het land. Ja, want dat wilde ik u eigenlijk vragen... als we Cairo toch even omwille van de, de rust overslaan. Wat ja. zijn dan de verborgen parels van Egypte... Die, die eigenlijk nu wel tijd en aandacht verdienen? Nou ja, ik, ik, de steden in het zuiden, Luxor en Aswan... zijn echt schitterende plaatsen voor een heerlijke rustige vakantie. En dat geldt ook voor de hele Rode Zeekust. Uh, zowel in de Sinaï als aan de oostkant van Egypte. Dus het land barst van de mooie plekken... en er is eigenlijk weinig reden om weg te blijven. En ik vind ook, ook voor Cairo... Ja, je hoeft echt niet een, een dappere ziel te zijn... om in een, een Cairo nu als toerist rond te, rond te lopen. Ja. Tot slot, um, het, is, het vraagt misschien een brede toekomstvisie... maar verwacht u dat de algehele rust echt weer terug gaat keren in Egypte binnenkort? Ja, binnenkort, Ja, dat is de vraag. Nee, binnenkort denk ik van niet. Uh, we zitten nog wel uh, maanden, zo niet jaren, in, in een overgangssituatie. Uh, in november krijgen we parlementsverkiezingen. Uh, nou, dan wordt er misschien een kabinet gevormd in december... en dan zijn er heel veel uh, opstandelingen van het eerste uur heel ontevreden, denk ik. Want die krijgen dan niet wat ze gehoopt hadden. En ik denk dat dat toch blijft zorgen voor een, een instabiliteit in het land. Mensen blijven de eisen stellen die ze in het begin hadden. En ze zien niet dat ze ingewilligd worden. Nou, Ze zullen niet snel ophouden met, met demonstreren en staken... En, ik verwacht dat het nog een tijd doorgaat. Nou, dan kunnen we nog lang over Egypte Sorry hebben. Je. Jos strengelt hartelijk dank. Ja. Morgen de laatste aflevering van deze zomerserie en dan gaan we naar Japan. Mais c'est une absurdité car à la ils sont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 Heerlijk. We zijn meteen al een beetje in Parijs. Want daar gaan we naartoe. Het zal je maar gebeuren, verdwaald raken... in de ondergrondse gangen van Parijs. Het overkwam drie jongeren vorige week na een feestje. En na twee dagen ronddwalen in de catacomben, wanhopig zoekend naar een uitgang... werden ze gered door de politie. Correspondent Frank Renoud, de catacombe van Parijs. Het klinkt een beetje alsof ik in de maling word genomen. Maar het schijnt echt te bestaan. Het bestaat echt. En eigenlijk zijn het gewoon ja, eeuwenoude steengroeven onder Parijs. Maar vanaf het eind van de 18e eeuw werden die gevuld met, hou je vast, skeletten, beenderen, botten en schedels. Van stoffelijke resten dus, van andere begraafplaatsen die allemaal overvol waren toen in Parijs. Kortom, het is eigenlijk een soort massale ondergrondse begraafplaats. En je moet je dat voorstellen, ruim 200 jaar geleden werden die skeletten s'nachts overgebracht met paard en wagens door de straten van Parijs in het donker altijd, begeleid door zingende priesters. En tot jaar want er liggen nu 6 miljoen stoffelijke overschotten... daar onder Parijs. En als je er loopt, want het is een museum nu, hè, dus je kunt gewoon naar binnen... Ja, dan is dat echt een bizarre ervaring. Je gaat 20 meter onder de grond, je krijgt het steeds kouder... en vervolgens zie je dan alleen maar gangen en zalen... met meters hoog opgestapeld botten en schedels... links en rechts van je, voor en achter je. Ik, heb, ik ben best wel vaak in Parijs geweest, maar ik heb dit volledig gemist... Ik kan het niet geloven. Wordt het niet een beetje aangeprezen? Al Is het iets spectaculairs om te zien? Het is een museum wat wel redelijk bekend is... maar niet bij het hele grote publiek, moet ik zeggen. Maar het is absoluut een afschrikwekkend bezoekje waard. Dat moet toch verschrikkelijk geroken hebben ook toen, destijds, stel ik me zo voor... Ja, dat was vooral ook de reden dat die andere begraafplaatsen ontruimd moesten worden. Want dat leidt tot allemaal infecties destijds, stank en overlast. En daarom werd dit diep onder de grond werden al die skeletten bewaard toen. Ja, fascinerend. Nou, je zegt dat het voor een groot deel een museum is ook trouwens. Over hoeveel kilometers hebben we het eigenlijk? Dat museum is ongeveer twee kilometer lang, maar het gaat erom wat er verder eigenlijk is. Want die mensen waar je het net over had, die verdwaald ja. raakten. Die raakten niet verdwaald in dat museum natuurlijk. Want er is een heel groot illegaal deel onder Parijs bestaat een enorm gangenstelsel dat niet meer officieel wordt gebruikt en dat telt in totaal 300 kilometer dwars door Parijs. Je gaat door putdeksels op straat of door overwiekgorden oude poorten naar binnen. Je daalt ver af onder de grond en komt dan in een soort weerwar van smalle doorgangen terecht van stinkende paadjes ook. En pikdonkere ruimtes. En daar gebeuren veel geheime dingen, want daar gaan vaak stiekem illegaal die jongeren naar binnen. Bekend is bijvoorbeeld het voorval van een paar jaar geleden, toen werd er notabene een bioscoopzaal onder de grond opgerold. Tientallen meters onder Parijs, niet ver van de Eiffeltoren, daar was dus een illegale filmzaal van 400 vierkante meter. En niet alleen dat, onder de grond daar waren ook toiletten, er was een bar, er waren gewoon telefoons en elke zaterdagavond was er film. En het grappige was nog, toen de politie dat ontdekte, ging er een soort alarm af. De agenten gingen naar binnen in die zaal... en toen begonnen er ineens opnames te spelen van wild blaffende honden. Jezus. Ik, ben, ik heb echt het idee dat ik iets verschrikkelijk spannends heb gemist... de hele tijd. In ieder geval wil ik van je weten, Frank, die, die jongens die verdwaald waren. Uh, hoe hebben ze die uiteindelijk teruggevonden? Want ik kan me voorstellen dat het bereik van je mobieltje matig is... zo diep onder de grond... Het bereik van je mobieltje is nul. En dat was het grote probleem van die drie jongeren... die vorige week de weg kwijtraakten. Ze kwamen er niet meer uit, ze probeerden te bellen. Het lukte niet, ze konden niks bereiken. Ze hebben op een gegeven moment een briefje achtergelaten... op een bepaald punt waar ze aan het lopen waren. Daar hebben ze opgeschreven hoe laat het was, welke dag het was... en waar ze naartoe gingen lopen vanaf dat punt. En dat briefje is vervolgens door agenten gevonden. Let wel, tientallen agenten moesten onder de grond om te gaan zoeken... Hè, en zijn daar bezig geweest. En aan de hand van dat briefje kwamen ze toen op het spoor van die drie jongeren... die in totaal 48 uur dus vast staat onder de grond. Ja. Zijn er wel eens ook mensen niet uh, teruggevonden? Ja, ik heb bijvoorbeeld de organisator gesproken... van die illegale bioscoop die ik net noemde. Die heb ik geïnterviewd, kort nadat nou hij was opgerold. Dat is een beetje de godvader van de catacombes, wordt hij wel genoemd. De burgemeester van ondergronds Parijs. Het is een heel bizar type. Hij wil daar alleen rond middernacht afspreken. En over hem doen ook hele wilde verhalen de ronde. Hij zou wel eens een groep journalisten hebben meegenomen onder de grond. Want je wilt natuurlijk als journalist begeleid worden. En die heeft hij toen gezegd, s'nachts onder de grond dat ze zich moesten uitkleden. En toen is hij zelf ontsnapt en heeft hij die journalisten daar achtergelaten... naakt, s'nachts, onder de grond. Dat heeft even geduurd voordat we bovenkwamen. En zelf zei hij daarover, die godvader van de catacombes. ach, dat was een geintje. Er is ook een veel oudere legende dat was een portier van een ziekenhuis Val de Gras. De man heette Philibert Asperg. En die daalde eind 18e eeuw al af in die catacombes, in dat gangenstelsel... naar verluid op zoek naar ondergrondse alcoholopslagplaats. Nou, die vond hij niet, maar hij vond ook de uitgang nooit meer terug. Pas na 11 jaar werd hij weer aangetroffen. Althans, zijn resten aangevreed door de ratten. Want hij was zelf schijnbaar helemaal onherkenbaar. Alleen door de sleutelbos van het ziekenhuis die er werd gevonden... kon men afleiden dat hij het was. Het is een we weten niet helemaal zeker of het verhaal waar is... maar het symboliseert wel een beetje die mysterie... die hangt rond die catacombes van Parijs. Ja. Je vertelt er uh, heerlijk sappig over, Frank. Maar ben je zelf wel eens in dat verboden deel geweest? Ik ben zelf in het museum geweest. Ik ben zelf in een ander ondergronds deel geweest. Want je hebt namelijk ook nog een hele spoorbaan die onder Parijs loopt. Ook afgesloten, wordt al jarenlang niet meer gebruikt. Als je een paar hekken overklimt en je bent niet bang om een paar schrammen op te lopen... kun je daar ook in. Dat heb ik een keer gedaan. Maar na dat verhaal van die Godfather dat die journalisten naakt achterliet in de donkersnacht... heb ik dat niet gedaan. Ik heb wel een paar van de toegangswegen gezocht. Want dat kan nog. Je kunt de putdeksels vinden... Uh, waar je naar beneden moet, S nachts stiekem als niemand het ziet. Er zijn ook nog een paar poorten bij oude metro-ingangen... waardoor je naar binnen kunt. Maar zelf heb ik dat nee, nog niet durven doen. Is dat iets wat je van horen zeggen moet hebben? Ik kan me voorstellen dat het niet afgedrukt staat... Uh, of in ieder geval niet op de website van het toeristisch bureau van Parijs. Nee, die geheime gangen niet. Als je even goed zoekt op internet... zijn er wel een aantal groepen te vinden die af en toe illegale rondleidingen doen waar je mee mee kunt. Die geheime gangen in, inderdaad. Je moet eventjes snuffelen op internet... maar dan kun je wel een paar groepen vinden die dat af en toe doen. Dat zijn de zogeheten urban explorers. De mensen die de onbekende kant van de stad willen laten zien. Ja, dat zijn een beetje de sensatiezoekers natuurlijk. Maar ik weet bijvoorbeeld uit Amerika... dat in veel van die uh, catacomben of uh, niet gebruikte metrogangen... ook veel dakloze mensen, want dat je een heel soort dakloze dorpen hebt onder de grond. Is dat daar ook? Ja, dat dus bestaat ook. Dat is weer niet in dat illegale gangensysteem van 300 kilometer waar we het net over hadden. Dat is wat ontoegankelijk voor. Het stinkt er. Het is heel moeilijk toegankelijk ook. Maar bijvoorbeeld in die spoorbaan, die ik zei, die dus helemaal onder de grond van Parijs loopt, die afgesloten is. Daar vind je wel heel veel zwervers. En ook criminelen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Het is niet erg veilig als je erin gaat. Maar daar slapen veel zwervers inderdaad in zo'n tunnel. Nou, ik, uh, ik ga binnenkort naar Parijs, want dit moet ik met mijn eigen ogen zien. Frank Renaud, heel erg bedankt voor je toelichting. Graag gedaan. The baby used to chat. Place, Katie Malua. Het is vijf voor twaalf. We gaan even terug in de tijd, naar 1961 om precies te zijn, naar het Songfestival in Cannes. Wat een dag! Wat een dag! Echt een dag waarop alles gaat. Waarop alles wat eerst een droom heeft geleken in werkelijkheid bestaat. Wat een dag. De vrolijke dag. jonge stem van Greetje Kauveld. Goedenavond mevrouw Kauveld. Ja, goedenavond. Dat was u, 50 jaar geleden, met Wat een Dag. Ja. Morgen gaat u het nummer weer eens ten horen brengen in het concertgebouw. Hoe ja. lang heeft u het nummer niet meer gezongen? 50 jaar. 50 jaar? Ja. ja. Waarom niet? <laughs> Ja, nou ja, dat, dat kwam er gewoon helemaal niet van. Uh, ik, ik, ik, ik was In die tijd ben ik naar Duitsland gegaan en toen heb ik uh, me hoofdzakelijk daarop gericht, op de, op de Duitse markt. En, en ja, dat kwam er gewoon niet van. En toen ik terugkwam in Nederland, toen zong ik hoofdzakelijk uh, Engels, mm -hmm. heb ik me helemaal op de jazz gericht, dus het kwam er niet van. Maar ook niet op feestjes en partijen? Nee, nee, ik heb het nooit meer gezongen. En werd het ook een soort ding dat u dat ook niet meer wilde op een gegeven moment? Nee, nee. Ik, het, het, het ging gewoon niet. Ik, ik, weet, ik had gewoon geen mogelijkheden of zo. Dat kan ik me voorstellen, ja. Maar kent u ja. de tekst nog wel eigenlijk? Nou, die zat er natuurlijk... Die zat er eigenlijk nog wel in. Dus ik heb het een paar keer heb ik het beluisterd en toen had ik hem weer te pakken. Ik heb zoiets, vergeet je dan niet meer, hè? Nee, kan ik Toch. me voorstellen. En heeft u ook een gevoel van... Want wij horen hem nog zachtjes op de achtergrond, een gevoel van ja. heimwee als u het hoort? Nee, nee, ik heb geen, <laughs> geen gevoel van heimwee. Het is ja, natuurlijk ja. ook leuk om te weten hoe het nummer destijds werd gewaardeerd. Daar gaan we ook even naar luisteren. Ja, oké. Okay. En voici le vote van de jury Allemant. Chanson nummer 6, Pays-Bas, een voix. Chanson numéro 6, Pays-Bas, een voix. Chanson nummer 6, Pays-Bas, twee voix. Chanson nummer 6, De Voix. Hoeveelste werd u eigenlijk op het zongfestival? Ook het volgende. Hoeveelste werd u? O, hoeveelste? Ja. Uh, ja. Ik geloof, ik geloof nummer 10, als ik het goed heb. Volgens mij ook. We hebben het nog eens even uitgezocht. Ja. En was u toen teleurgesteld of wel blij? Uh, nou, ik denk, ik denk dat ik eigenlijk niet verwacht had dat ik hoger zou komen hoor. Nou, heeft ik u het 50 jaar niet gezongen, dit nummer? Nee, um, nee. Ik kan me voorstellen dat u misschien een beetje zenuwachtig bent voor morgen. Ik ben zo, ja, ik ben sowieso. dat ben ik altijd, hè, voor elk, want het is natuurlijk een echte gewoon concert. Het is dus, dit is, li liedjes, maar een onderdeel ervan. En uh, ik zing gewoon het repertoire verder. Maar ik ben altijd heel erg gespannen voor een optreden. En uh, dat, zo, zo gauw ik op de bühne ben is dat over. Maar voor die tijd, dan, uh, dan ben ik altijd heel gespannen. Ik ken dat. Nou, ik, ik begrijp dat het ook niet na vijftig jaar weggaat. Nee, dat gaat en dat zou ook niet goed zijn. Dat klopt, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Geertje Kouveld, heel erg bedankt en vooral heel veel plezier morgen. Oké, okay, bedankt. Dag. Da. Dit was het Oog van 1 augustus. Morgen zit hier mijn zeer gewaardeerde collega Margriet Bransma. Dank voor het luisteren. Graag tot morgen. Goedenacht, vrienden.